Goedemorgen, ik ben Diocateert. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een vrouw met een bijstandsuitkering hoeft niet haar hele boodschappenboete te betalen. Die zaak kwam eind vorig jaar in het nieuws. De vrouw uit Weide Meren moest van de gemeente 7000 euro aan bijstand terugbetalen omdat haar moeder jarenlang boodschappen voor haar deed. Dat mag niet zomaar. Elke hulp die je krijgt moet je bij de gemeente melden. Toch zegt de rechter nu dat ze niet dat hele bedrag hoeft te betalen omdat de gemeente het ook niet helemaal goed heeft aangepakt. De boete wordt nu 2800 euro. In het noorden van het land zijn vandaag de scholen weer open. In lang niet alle klaslokalen is de ventilatie op orde, zegt vakbond CNV. Veel schoolgebouwen zijn oud en kunnen niks anders doen dan de ramen en deuren openzetten. In coronatijd is dat volgens CNV niet genoeg. Het is flink gas terugnemen op de Haringvlietbrug. Op de brug die Rotterdam verbindt met Zeeland en Brabant, mag je vanaf vandaag nog maar 50 in plaats van 100. Zeven wennen vindt deze vrachtwagenchauffeur. Ja, daar kijk ik wel een beetje tegenop. Maar uh, ja, ik snap dat er wat aan, wat aan moet gebeuren. Want ja, nou, als de brug kapot gaat, daar kennen we het helemaal niet meer overheen. De Haringvlietbrug is er niet zo best aan toe. En als auto's erg hard rijden, kan de boel kapot trillen. Over anderhalf jaar wordt hij gerenoveerd. De minister in Nieuw-Zeeland heeft zich versproken op zijn corona-persconferentie. Hij wilde inwoners aanraden om lekker naar buiten te gaan en hun benen te strekken. To stretch their legs. Maar hij gaf ze een heel ander advies. To get outside and to uh, spread their legs. To spread their legs. Ga lekker met je benen wijd, zei hij. Na afloop zag hij alle grappen en memes al aankomen. I should go and stretch my legs. I'm sure you'll all have fun with me later. <laughs> Het weer, het is lekker zonnig vandaag en het blijft overal droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen mooie dagen. FM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar... tussen de afrit Egmond en, en Kooi Meer. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is Zin in ZFM. GFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Een jaar zonder uitzicht, de deur is op slot, we dansen op Mozart...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 het is niet erg, toch? Het is niet erg, is niet erg, toch? Het is niet erg, toch?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 Als bewoner of uh, ondernemer in Zandvoort? Ja, kijk, uh, dan, ga, dan ga ik jou een wedervraag stellen. Als wij hier een schitterende zonnige dag hebben... op een zondag in de vakantie... Heb je er meer, meer waarschijnlijk? Mer, mer, merk jij er dan iets van? En, nee, ik sowieso niet. Want ik zit helemaal uh, in het zuiden van Zandvoort. Ja, je, ik, je, je ik merk nooit wat. Dus, dus, uh, we zijn in Zandvoort ook wel gewend aan wat... Tuurlijk, te, ja. Zeker ook op, op zonnige stranddagen. Ga je er iets van merken...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 You I guess you moved on really easily. Yeah.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 Than oh, I think that you look better than you just so you know. Girl, I think you're losing yourself. You've lost your senses, always sounding pretentious. Does it work to try and be someone else?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 Het is misschien wel leuk als je een nostalgisch weekend gaat maken. Maar ja, de Rookrijk kwam daar later bij. Dan zou je door het dorp heen verschillende plekken moeten hebben waar gerookt kan worden. Ja, dat geeft wat, wat mini-probleempjes, want iedereen moet het dan goed vinden. In die tijd was het wel gebruikelijk dat op zaterdag de dorpsomroepersconcours ja. bezig was. En de organisatie van Chanty hielp dan met handjes om dat een beetje te regelen...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 in het buitenland kijkt, als je bijvoorbeeld bij de Oostzee kijkt, elk haventje zie je een rokerij staan. Hij heeft zijn eigen makrelen roken? Nou ja, van alles. Ja. En jullie hebben die makrelen verkocht bij opbod of gewoon uh, voor een vaste prijs? Ik kan niet verstaan. Uh, ja, wij hebben de, de verkoop elk jaar voor een goed doel. Ja. En uh, ja, dat gaat van, van, van noem maar een doel op. En dit jaar vond ik de zandstroom wel een, ja. een goed idee. Uh, ja.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 Verrassende ja, wijze natuurlijk. een telefoontje kreeg, vertel. Zo, sowieso was het superleuk om Ben in huis te hebben. Inderdaad, na al die beloftes is het eindelijk iets gelukt. <lacht> nee, en het mooie was, we zaten midden in een groepsgesprek en ik had mijn telefoon aan mijn handen. Ik zei: Jongens, de telefoon gaat, wat zal ik doen? Opnemen of niet? En toen riepen alle clubleden in koor: opnemen. <lacht> en toen kreeg ik hem uh, via de zorgcentrale van Zorgholland. Want Ben had nog niet mijn 06-nummer, in, nummer, inmiddels zei hij dat wel.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 Dus toen dacht ik van, hé, hey, het is eigenlijk wel leuk... als wij Ben dan op onze manier een cadeautje geven... en we hebben een aantal liederen van gezongen, toch, Ben? Ja, ik heb ook meegezongen. Ja, ja, ik ben even gezongen, ja, ja, precies. Ja, ik, het, het publiek. Het, het Oud-Hollandse Lied en het Ave Maria kwamen voorbij. Ja, dus, uh, nou je zag gewoon dat iedereen het super naar zijn zin had. Het was jouw eerste bezoek aan de Zandstroom, Ben? Ja, uh, ondanks dat ik, Leontien, meerdere malen op de radio uh, uh, geïnterviewd heb over van alles... Ja. En iedere keer beloofd heeft van ik kom een keer langs... is het er nooit van gekomen. Was en nu, uh, uh, nu ja. was het goed. En ik heb, uh, ik heb ook een boek gekregen van Leontien. Haar nieuwste ja. boek. Het haperende brein. Haper brein. En ik ben op de helft. Het is indrukwekkend. Oké. Okay. Ja, mooi, dankjewel. Ja. Het, het is was goed bevallen, goed. dat bezoek. Ja. Mooi. Ja. Kijk. Uh, Belangrijk belang, uh, dat dat verhaal echt nog veel meer gaat rondzingen. In Zandvoort en ook daarbuiten. Er staat zoveel in. Niet in mijn belang natuurlijk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 Misschien ja, ja, dat ja. hij dat wel doet voor een gerookte makreel. Ja. En, uh, dus dat komt helemaal goed. En Leontien, enorm. Dat was, dat, dat, ja, dat was op basis ook wat er toen ik het verhaal vertelde. Toen zei een van de clubleden. Oh, neemt hij dan ook makrelen mee? Ja. <laughs> dat, doen we de, dat doen we de volgende keer, Ben. Ja, dat is zeker. Oké, okay, bedankt, ja? Leontien. Ja, graag gedaan. Succes. Fijne dag ook. Jo, Tot voor ons. Hebben we nog een telefoontje of zo?